Voor spoedige start. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS journaal. Het gaat beter met de uitbetaling van zorggeld uit het persoonsgebonden budget, schrijft staatssecretaris van Rijn aan de Tweede Kamer. Ruim 95% van de declaraties wordt binnen 10 werkdagen uitbetaald, zegt hij. Door fouten bij gemeente en de Sociale Verzekeringsbank kregen zorgverleners van duizenden patiënten veel te laat betaald. De SVB regelt sinds begin dit jaar de uitbetaling van de PGB's. De helpdesk heeft volgens Van Rijn in de loop van het jaar veel minder telefoontjes gekregen van mensen die hun zorggeld nog niet binnen hadden. Het internationale Rode Kruis probeert in contact te komen met IS om humanitaire hulp te kunnen verlenen in gebieden waar IS het voor het zeggen heeft. De organisatie zei dat tegen persbureau AP aan het begin van een gezamenlijke vergadering... van het Rode Kruis en zusterorganisatie De Rode Halve Maan. Volgens Topman d'accord is het Rode Kruis een radicaal neutrale organisatie... die probeert op de een of andere manier een samenwerking op te bouwen met IS. Hij zei verder dat hulp in Syrië nu erg moeilijk is... omdat sommige gebieden die in handen zijn van IS... vrijwel niet bereikt kunnen worden door welke hulporganisatie dan ook. Een echtpaar in Londen is tot zes jaar zelf veroordeeld voor het jarenlang houden van een slaaf. Het stel, nu 61 en 58 jaar, kwam in 1989 vanuit Nigeria naar Groot-Brittannië. Ze hadden een jongen van ongeveer 13 bij zich van wie ze zeiden dat het hun zoon was. Ze hadden zijn naam veranderd en hem op hun familiepaspoort laten zetten. De jongen maakte zonder betaling lange werkdagen, at alleen en sliep op de vloer in de hal van het Londense huis. Ook zorgde hij voor de twee kinderen die het stel kreeg. In 2013 zocht de jongen hulp toen het gezin op vakantie was. Daarop werd het stel gearresteerd. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgenochtend eerst periode met zon. Smiddags vanuit het westen regen, het wordt een graad of elf. In de avond wordt het droger en klaart het vanuit het westen op steeds meer plaatsen op.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 Ja, een hele goede avond. Welkom bij het uur van CFM Cinema. Het programma met filmmuziek. Het eerste uur altijd heel veel op. Het tweede uur weer klassiek, jazz, rustiger. Alhoewel, vandaag is het eerste uur ook eigenlijk heel veel romantische muziek. En zoals we doen gebruikelijk beginnen we twee uur altijd met een grote hit en dat is deze keer Ellie Goulding 'Love Me Like You Do' uit de film 50 Shades of Grey. You're the cure, you're the pain You're the only thing Betty Blue. Zorg is van al, manetje van alles uh, die het onderhoud verzorgt van een aantal bungalows in Frankrijk. In zijn vrije tijd schrijft hij... Op een dag ontmoet hij Betty, een jonge, knappe, wilde en onvoorspelbare vrouw. Nadat zorg ontslagen is, spoort Betty hem aan op een van zijn manuscripten naar een uitgeverij op te sturen. Als de uitgeverij weigert het te publiceren, ontspoort Betty. Langzaamaan begint ze de greep op de werkelijkheid te verliezen... Er zit hele mooie muziek in. Ik heb net al het nummertje Betty E. Zorg laten horen. Dit is Le Petit Nicolas. Concarde, dat is wel een grappig nummertje. En dat allemaal op de soundtrack van Betty Azo. Betty Bloom, Javier Ja, dat is de componist van dit, uh, deze soundtrack. Ja, toch toch ik door naar een andere film. Ik heb een poosje geleden op televisie te kijken naar de film King Kong. Had ik nog nooit gezien. De film 2005... Ik had wel eens een King Kong film gezien, maar nog niet deze. Deze is geregisseerd door Peter Jackson. Die ken je wel van The Lord of the Rings. En er zit ook aardig muziek in van James Newton Howard. Eens even kijken waar ik het heb staan. King Kong. Hier heb ik hem. Oh, King Kong film 2005, hoofdrollen Naomi Watts, Jack Black en Adrian Brody. De, de jaren 30. een groep filmmakers reist af naar een legendarisch eiland om een film op te nemen. Eenmaal aangekomen blijkt dat alle geheimzinnige verhalen over het eiland op waarheid berust. Het eiland wordt bevolkt door een mysterieuze inborlingen en vele gigantische beesten. De hoofdrolspeelster wordt gevangen van een van deze beesten, een hele grote aap-gorilla Kong. En de filmcrew trekt erop uit om haar te redden. King Kong. Tot zover Kinkel. Uh, van de week is hij weer eens op tv... voor de, ik weet niet hoeveelste keer... Eyes White Shut film in 1999. En daar zit aardige muziek in. En, uh, onder andere deze... van het Koninklijk Concertgebouworkest. De wals... van de uh, tweede wals... uit de jazz suite van Sostakovic. Uh, heel bekend in de uitvoering van... Uh, ja... Uh, andere Lieu. Maar dit is het uh, Concertgebouworkest. Thank mm -hmm. you. Werk natuurlijk. En dat allemaal uit Ice White Shut. Film is donderdag 10 december half negen op SBS 9 te zien. Heb je hem nog nooit gezien? Kijk dan wat is er de moeite waard. En ik doe er nog één uit deze soundtrack. En dan kijk ik even naar welke ik doe. Strange In The Night and Ice White Shot, Peter Hughes Orchestra. Strangers in the Night. Uh, uit de film, dat vind ik gewoon een grappig nummer... om nog even te draaien. Uh, Shall We Dance is een film uit 2004. Daar zit een nummer dat heet Happy Feet. is vrolijke dansmuziek, zou ik zeggen. Als je zin hebt, dans gerustig mee... Op de late avond moet kunnen, toch? En uh, deze is Happy Feet uit de film Shall We Dance? Uh, ja, dit is eigenlijk een moment om een overgangje te maken naar de kerstfilms. Ik heb twee kerstfilms op de rol staan: Happy Christmas en Polar Express. En uit beide films zal ik wat draaien. Maar ik vind het wel leuk om even een overgangsnummertje te draaien. En dat is uit de film One from the Heart, nummer Presents Tom Waits. De hart, maar ja, door het, door het bel, klokspel is het wel een beetje een kerstnummertje. Uh, ik heb gekozen vandaag voor twee films. Uh, Happy Christmas, muziek van Philippe Rombie. En daar begin ik er twee van te draaien. En ik begin met uh, Philippe Rombie, de aria voor uh, Viol. Merry Christmas is een film uit 2005. En het speelt tijdens de Eerste Wereldoorlog, 1914, in de winter. Zo rond kerst. En uh, ja, het, het, het leven wordt gevolgd van vier uh, mensen. En ja, mooie film. Er zit hele mooie muziek in. Muziek van Philippe Hombie. Nou, die kennen we wel natuurlijk. Dit is ook een hele mooie. Uh, ik heb nog niet uh, zeg maar het overzicht gezien welke films in de kerstvakantie gedraaid worden. Maar als deze erbij zit, dan is het zeker de moeite waard om te kijken. Prachtige muziek van Philippe Rombie en een mooi verhaal met in de hoofdrollen onder andere Diane Kruger. Um, ik had ook gezegd de uh, Polar Express, nou, daar ga ik er ook een paar van draaien. Mooie film, animatiefilm, De Suite from The Polar Express. Componist Ellen Silvestri. you <laughs> Muziek van Ellen Silvestri, die is natuurlijk wel een heel bekende filmcomponist. Het verhaal, een jongen die twijfelt aan het bestaan van de kerstband... komt in een fantasiereis naar een Noordpool terecht in een magische trein. Daar zal hij de kerstband persoonlijk mogen ontmoeten... samen met enkele andere kinderen. Ja, er zit hele mooie muziek in. Ik uh, doe er nog één. The Lost Ticket... ...over de muziek van de, de Polar Express. Er zit heel veel kerstmuziek in deze film... ...maar ook ik heb natuurlijk wat instrumentale stukken laten horen... ...van Alvin de, de Silvestri zelf. Uh, dan kom ik bij de laatste film... ...die ik op de rol heb staan voor vandaag. Like Crazy heet de film. Ik zal er eerst wat muziek draaien ...en er dan iets over vertellen. Like Crazy. Aanstaande dinsdag 8 december op televisie, half negen een romantische film. Jacob, een Amerikaan en Anna, een Britse, ontmoet elkaar op een hogeschool in Los Angeles en worden smoor verliefd op elkaar. Het is de zuiverste vorm van romantiek. Voor beide is het de eerste betekenisvolle relatie. Wanneer Anna naar Londen terugkeert, wordt het koppel gedwongen om een lange afstandsrelatie aan te gaan, hun perfecte liefde wordt getest en hun jeugdigheidsvertrouwen en geografie worden hun ergste vijanden. Maar best een aardig film. Ik zag dat hij vier sterren meegekregen had. Dus het moet wel de moeite waard zijn. Ik heb hem nog niet gezien. Dit is ook nog een stukje Twin Stars. Dinsdag 8 december. RTL 8, half 9. Like crazy. tot de hoogste tijd is. Dus we gaan naar Donna Maison. geluisterd naar C.F.N. Cinema. Mijn naam is Alco Beuving, we hebben weer van alles gedraaid. Tweede uur wat meer klassiekachtige, romantische klanken, kerstklanken zonder de echte kerstknallers te draaien. Eerste uur twee leuke cd's van We Love Disney, een uh, Amerikaan en een Franse, in plaats van kerstcd's. About Time, ook veel meer gedraaid hebben. Kortom, het was van alles wat. Ik hoop dat je het leuk vond. En ik hoop dat je er de volgende keer weer bij bent. Volgende week maandag. We hebben nog de 14e, de 21e en 28 december. Voor zo direct als je gaat slapen. Een hele goede nacht. Wel te rusten. Sleep wel. En morgen natuurlijk gezond weer op. En maken een mooie filmweek van, zou ik zeggen. Er draait genoeg hier in de regio. Tot ziens en succes met alle kerstvoorbereidingen natuurlijk.